Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 17 mei 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-apenstaartje-bartimeus.nl Wilt u meedoen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask Oké, okay, um, goedemiddag. Uh, dit is geen Tom. Tom heeft wat probleempjes. Hij heeft net even gebeld en hij gaat uh, even thuis zijn netwerk opnieuw opstarten. Dus hij trekt even de stekker uit de modem. En dan gaat hij het dadelijk weer proberen. Dus ik ga maar proberen om een start te maken. Dat betekent uh, eigenlijk uh, dat het een beetje een improvisatie wordt. Want Tom is degene die uh, vandaag had voorbereid. Ehm... Um, nou ja, de vragen via de mail, daar weet ik dus ook niks van. Dus die laat ik even voor wat het is. Uh, misschien kan ik beginnen met een van mijn appjes vandaag. Uh, dat is verjaardagen. Verjaardagen is een appje waarin je de verjaardagen kunt stoppen, zoals dat al eigenlijk zegt. Hè? Ik zal even de voice-over aanzetten. Voice-over. Menu. Menu. Ik heb hem nog op zijn Engels staan, omdat ik de kind aan het uitproberen was. Zo. Standaard taal, Oké. Okay. De, de verjaardagskalender. Ik ga even... Deze sluiten. Als ik de verjaardagskalender binnenkom... Koptekst. Koptekst. Berichten. Verjaardagen. Verjaard, vroeg toe. Dan heb ik aan de linkerkant direct de voeg-toe kalender... De voeg toe uh, teken, daar kan ik uh, de verjaardagen enzovoort toevoegen, dan krijg ik volledig een volledig knop, dan krijg ik een volledig, uh, volledig beeld van de, van, de, van de kalender te zien, en ik kan ook een rijtje zien van alleen datums. Dat betekent dat ik de, alle verjaardagen achter elkaar ziet. Uh, dus niet de dagen waarop geen verjaardag is, maar alleen de, verjaardagen, alleen de dagen waarop het verjaardag is. Vervolgens. Voeg toe. Gezillig. Alleen dat het zoekveld. Heb ik nog een zoekveld. Dus ik kan ook nog een zoekfunctie gebruiken. Menu. En dan knop. heb ik nog een menuknop. Ik zet hem even. Ik ga er even eentje toevoegen. Voeg vo toe knop. Voeg toe. Nieuwe datum toevoegen. Nieuwe datum toevoegen. Dan kan je kiezen uit wat voor type datum je wilt toevoegen. Nou, het zijn allemaal jubileums of hoe, hoe noem je dat? Type geselecteerd. Verjaardag. Verjaardag. Die is nu geselecteerd. Huwelijk. Huwelijk. Als je graag wil weten wanneer ook alweer uh, en hoeveel jaar je getrouwd was of bent. Speciale datumknop een speciale datum Erdenking. en herdenking. Dat zijn een beetje de types die je kunt invoeren. Nou, ik pak natuurlijk even de verjaardag. Verjaardag, knop. Ik geselecteerd. verjaardag, huwelijk, spreek mijn naam, En ik ga naar de naam. Nou, wie is de jarig? Laat ik eens even naam. iemand er nu Text noemen. Textveld. Tom. Ik weet niet wanneer Tom jarig is, maar ik vul hem even in. En. In mij, knop zo'n correctie annuleren, knop. Oké, okay, ik krijg voor de datum invoeren van de geboortedatum, krijg ik uh, eerst die een annuleren knop. Selecteerdatum. dan de Selecteerdatum, -knop. kiezen onderdeel, aanpasbaar. En dan zo'n, uh, zo ja, wat is het, zo'n draaiwieltje zoals je eigenlijk altijd krijgt als je een datum moet gaan kiezen. Ik zet mijn vinger neer. Nee. kiezen onderdeel. Nou, ik zou nee. zeggen dat Juni. die ergens in jarig is. Juni, kiezen onderdeel. 3, 4. Op 4 juni. Na 4. Tweeduizend dertien, tweeduizend, tweeduizend, tt. Jeetje. Tit, duurt nog een duurde als ik daar echt... Nee, nee, nee, nee, 1996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 uh, of 4 juni 2013, maar. 4 juni, wat heb ik gezegd? 1960 of zo. Um, en hij is nu in de verjaardag ingevoerd. En uh, wat het hier een leuke is, dat ga ik je laten horen. Verzeerde alleen dat verjaardag zoekveldmenu: Mijn inwereld. E, je ziet het. Aan de linkerkant zit een. Uh, een en, uh, ik weet niet of hij hem gaat pakken. 2 mei, Nederland knop 10, 4. Menu, Oké, als ik uh, gewoon de vegenbeweging maak van links naar rechts. en ik ben door de bovenbalk heen, ik sta op het menu, en ik veeg naar rechts. dan komt hij direct in mijn kalender terecht. En dan kan ik 2, 3, Dan zie ik de, de datum, zeg maar, of de maand van, uh, van dit uh, waar we weer in. Nou, poeh waar nou, we ons nu in begeven. Maar links daarvan, links uitgeleid, vind ik ook uh, dat ik per maand kan springen. Maar die is dus niet, als ik gewoon de veegbewegingen maak, kan ik daar niet komen. Als ik mijn vinger aan de linkerkant zet, kan ik daar wel komen. En dan is het een verticaal uh, kolommetje waar ik doorheen kan vegen om. naar juni, juli, augustus het staat onder elkaar. Nou, ik kies even voor juni. Ik tik en ik sta nu in juni. Ik ga 2013. nu mijn vinger weer uit dat uh, linker gedeelte halen. En ik sta nu weer in de kalender op juni. 1, zet, af, twee, zet op 2, zet op, 3, en wat geselecteerd? Tom, verjaardag, 53 jaar, 4, juni. Oké, okay, wat hij zegt is dat uh, Tom uh, jarig is op 4 juni en dat hij 53 wordt. Ik weet echt niet hoe oud uh, Tom is, volgens mij is hij al iets ouder, maar... Verjaardag is over 18 dagen. Knop. Wat er ook in wordt genoemd is over hoeveel dagen hij jarig is. Edit. Knop. En ik kan hem nog editen. En dan dat kan ik hem de... aanpassen. En dan krijg ik eigenlijk weer dat schermpje wat ik net had opnieuw uh, om hem oh, nee. een eentje toe te voegen. Voeg toe. Knop. Je zit voor de datum. Even kijken of dat... Knop. Dit. Knop. Edit. 12. 11. 10. Faciliteit 3. Versillen. Verjaardag. Edit. Knop. Edit. The Jug Facility. Tom. The 53 jaar, Nederlands. Sorry hoor, mijn Engels en mijn Nederlands. Ik kom omdat ik de verkeerde beweging maak. Ik zal hem even ergens anders opzetten. Oké. Okay. Uh, Tom, ik sta nu op 4 juni. Uh, Tom, verjaardag 53. En uh, zijn verjaardag is over 18 dagen. Ik geef er even erin. Over 18 dagen. En daar hoor je knop. ook, verjaardag is over 18 dagen. Ik geef hem nog knop. een keer. Knop. Daar heb ik de edit knop. Kan ik eventueel nog aanpassen. Knop. En dan heb ik hier nog een knop-knop, zegt hij. Nou, daar ga ik op drukken. Nieuwe datum toevoegen. Dan kan ik hier dus alsnog op de datum zelf kan ik ook een uh, een hoe noem je dat? Een, een verjaardag toevoegen. Dus ik hoef het niet per se met de plusknop linksbovenin, maar ik kan het ook direct in de kalender doen. Annuleren, knop. Geselecteerd. Ton Hey. Um, als ik op Tom uh, dubbeltik, dan krijg ik een uitgebreide versie waar ik net in zat. En als ik weer daarop op dubbeltik op die datum, dan heb ik weer een enkele versie. En dan zie ik alleen Tom weergegeven. Geselecteerd. Tom, verjaardag, 53 jaar, 4, 3. Dit is dus de uitgebreide versie. Tom, 4, 3. Van, uh, van de wat er op de datum gebeurt. Um, als ik nu weer even terug ga naar linksbovenin. Geselecteerd. Volledig. Je hoort dat hij op volledig staat, als ik nu eens even op alleen, alleen datums ga staan. Geselecteerd. Alleen datum. En hier doorheen loop. Dan hoor ik wie het eerste jarig is. En dat is Tom op dit uh, in dit geval. En volgens. In februari heb ik weer een verjaardag en in maart. En zo kun je dus in één oogopslag zien wat er binnenkort aan de, aan de feestjes zijn. Dan zit er nog een menu knop. Dan loop Koptekst. ik even uh, doorheen. Verjaar www.instellingen. Koptekst. Notificaties. Notificaties, dus of je daar uh, van op de hoogte wil worden gesteld, dus een berichtje krijgt als het zover is. Uh, even op tikken. Notificatieinstellingen. Koptekst. Notificaties aanmaken. Schakel. Notificaties worden als volgt aangemaakt. U ontvangt één keer per week een notificatie als er jubilea zijn in de aankomende week. Op de dag zelf wordt ook een notificatie getoond. Het aankomend symbool toont iedere dag het aantal jubilea op die dag. Nou, ja, hij spreekt al uit wat er allemaal voor functies in zitten. Dus je krijgt één keer per week een overzichtje voor de aankomende week. Je krijgt op de dag zelf een uh, notificatie en er staat een uh, icoon-badge symbool die geeft uh, aan hoe de jubilea op die dag. Nee. Ik ga weer terug naar de jubileum. Ik kan de achtergrond instellen, dus ik kan een ander achtergrondje instellen. Heel interessant. Ik kan de kalender exporteren naar HTML. Ik kan de kalender exporteren naar HTML. Dat is misschien wel eens een leuke functie. Kalender exporteren naar CSV. En naar CSV. Ander formaat. Ondersteuning, neem contact op. Voor de rest hebben we hier de contact uh, gegeven. En toon welkom scherm kun je aan of uitzetten. Ik sluit de menu knop weer. Dat is uh, de verjaardag verjaardagen moet ik zeggen ab en uh, ik laat even de microfoon los en ik zie dat inmiddels Tom ook weer terug is en dat hij al een tijdje terug is dus hij kan het mooi overnemen ja goedemiddag allemaal dat hopen we dan maar want het gaat niet uh, helemaal goed vandaag en uh, ik sprak Herman net die is ook een UPC klant en die kent het verschijnsel maar die heeft het nu niet uh, al mijn mail krijg ik zo ongeveer terug internet gaat prima maar de server die gooit mij er iedere keer uit dus uh, ja, uh, we zullen het uh, blijven proberen. En mocht ik verdwijnen, dan mag Nens het weer overnemen. Nogmaals, goedemiddag allemaal. Uh, er is dus geen mail gekomen omdat ik die niet kon verzenden. Um, Nens heeft de verjaardag-app al gedaan. Um, ik weet niet, Nens, had jij al gevraagd of men nog commentaar op en aanmerkingen had op de verjaardag-app? Nee, bij deze. Ja, ik had een vraag uh, eigenlijk. Um... Ik heb ook eens een keer zo'n app gehad en dan krijg je een mailtje van die en die wil je toevoegen aan verjaardagen. En dat is dan, geloof ik, een andere app waarbij je dan ook je Facebook-contacten erin kan zetten. en die ook gelinkt wordt aan je gewone agenda en zo. Is dat een andere of is dat dezelfde app? Nee, dit is een andere app. Dit, uh, dit is ook gewoon een Nederlandstalige app. Uh, nee, die hangt niet aan je Facebook-account vast. Dus je moet dan zelf uh, blijkbaar alleshandmatig invoeren? Je kunt het dit ook niet met je adresboek, uh, gaat het daarmee wel de hand samen? Nee, het is inderdaad, uh, uh, hoe noemen we dat? Handmatig toevoegen. En die andere is automatisch. Dan kijk je in je contacten of in je Facebook-gegevens uh, en dan zet je alle verjaardagen erin. Maar dat is heel vervelend, want het zijn allemaal verjaardagen die helemaal niet wil weten, meestal. <laughs> ja, dat ligt het natuurlijk aan welke vrienden je allemaal. Uh, of je allemaal echte vrienden of Facebook-vrienden uh, natuurlijk. Oké, okay, um... Dat was dus de verjaardag-app. Nog meer mensen die er iets over willen zeggen. Oké, okay, ja, ik moest even mijn iPhone aansluiten. Want de, de, omdat we hier um, dus al die problemen hadden, ging het uh, helemaal een beetje rommelig vanmiddag. Ik ga even kijken of mijn opname loopt. Even voor de zekerheid. Nens, heb jij een opname lopen? Ja, ik heb een opname lopen. Nou, dan kijk ik lekker niet. Oké, okay, nou, ik uh, ga niet meer roepen wat we allemaal gaan doen vanmiddag, want uh, dat heeft niet zoveel zin meer. Want dan moet ik weer zeggen dat Nens verjaardagen gaat doen en dat heeft ze al gedaan. Uh, maar toch even beginnen met uh, iAsk. Daar zijn geen vragen binnengekomen. Um, dus daar zijn we snel mee klaar. Um, verder wilde ik eigenlijk wat aandacht besteden aan um, trein-apps. En dat gaan we dus nu ook maar doen dan. Want mensen is al geweest. Met app, maar die mag misschien zo nog even, als ze dat tenminste leuk vindt. Um, waarom? We hebben waarschijnlijk de mensen die op het forum zitten, hebben allemaal kunnen lezen... ...dat uh, de reisplanner extra app uh, na de update een probleem heeft. Of wij hebben een probleem met die app, uh, namelijk dat die behoorlijk ontoegankelijk is geworden... ...als het gaat om het plannen van de reis. Als het gaat om het bekijken van vertrektijden kan ik niet zeggen dat er iets veranderd is en dat werkt ook nog steeds prima. Dus ik ben eens gaan kijken euh, naar een vervanging daarvoor. En ik denk dat ik wel iets aardigs heb gevonden. Er zijn er een aardig wat, moet ik zeggen. En ik ga ze ook even een paar langslopen. Um, dat gaan we zeker niet doen. Spoorbaan. spoorbaan is de eerste. Ik ga even de microfoon vastzetten en dan beginnen we eens even met Spoorbaan. Oké, okay. Spoorbaan. Is trouwens een app... Spoorbaan, vertrektijden, context. ...die iemand ook al melden aan het begin van uh, de problemen met de reisplanner app van de week. En ik dacht van gisteren in de trein terug van Utrecht naar Lees dat ik ga hem eens even ophalen. Vertrektijden. Context. Ik kom binnen in vertrektijden. Knop. Het is een loze knop. Geselecteerd. Vertrektijden. Dat. 1. Atten is onderstreept in online. Dat. 2. En dat zijn. Ze. Geselecteerd. Vertrektijden. Dat. 1 knop. Vertrektijden. En de grap is dat ik nu. Geselecteerd. Vertrektijden. Top. Helemaal niet. Eén die. knop. Dus ik tik maar eens even op die knop. Stationslijst. Vertrektijden. En dan krijg ik een stationslijst. Stationslijst. Apostrof. Context. Wat we hier zien is dat we geen um, plaatsbepaling hebben, dus de app kijkt niet waar je bent. Je krijgt gewoon een lijst. Ik ga eens even kijken naar mijn eigen station. Table index, Ik aanpasbaar. Heb een table index, oftewel een tabelindex, maar blijkbaar is dit redelijk Engels. Ik ga meteen maar naar de L. Apostrof, geselecteerd. Ik dubbeltik en hou vast en sleep. L. M. Gese L. Geselecteerd. K. Geselecteerd. Kampen. Kampen. k Belabies. 30% 30%. in. L. Geselecteerd. Landgraaf. Leerdam. Leewarden. kamp Leiden. Leiden Centraal. Leiden Lammens. Lelystad Centrum. Lelystad Centrum. Lelystad -centrum. Lely -centrum. Lely Centrum. Stationslijst. Terugknop. Lelystad Centrum. Knop. Favorieten. Koptekst. Koop favorieten op beginscherm. Herstel je favorieten op beginscherm aankoop Overige vertrektijden. Koptekst. Ik heb geen idee wat dit inhoudt. Ik ga ook verder niks kopen. 4 Leeuwarden, Intercity. 15:19 Zwolle. Steenwijk. Heerenveen. Oké. Okay. Beetje cryptisch. Maar wat hij zegt Overige is... Overige vertrekt. 4 Leeuwarden, Intercity. 15:19 Zwolle. Steenwijk. Heerenveen. Het is dus de Intercity die vertrekt van spoor 4 om 15 uur 19 richting... Leeuwarden, en die stopt dus in Zwolle, noem maar op. 1 Amsterdam Centraal, Sprinter, 1527 27, Almere C, Weesp. Nou, dat is dus een trein die van spoor 1 vertrekt naar Amsterdam Centraal, een Sprinter. En we gaan er eens dus even op tikken. Attentie, opties. Ontvangt updates. knop, maak favoriet. Knop. Annuleer. Knop. Nou, dat lijkt me echt niet interessant. Stadscentrum. Stadcentrum. In Amsterdam wat mij Centraal. Wat betreft Splinter. is deze app best aardig, maar niet echt nodig. ...omdat de vertrektijden, uh, het, ver het vertrektijden onderdeel van de reisplanner app nog steeds goed werkt. Dus deze app is aardig. Ik ben even Spoorbaan. kwijt. Ik heb er gisteren een, een zootje opgezet en uh, ze kosten de ene was gratis en de andere kostte uh, heel weinig. Treinroute. Station Plus. Trainroute. Ik doe even voor de grap. Treinroute. Uh, Station Plus bewaar ik uh, voor zo, want dat is denk ik de app die het meest interessant is. Treinroute koppeling is een app die SNCFR koppeling echt iets doet met de websites. Maar de grap daarvan is, is dat die ook in staat is om internationale treinen te laten zien. Ik ga hem niet helemaal doen, want dan hebben we tot zes uur de tijd nodig. SNC-BBE, koppeling. BE, België dus. Trainitalia Italia IT, koppeling. SN SNC-FFR, koppeling. National Rail Inquiry UK, koppeling. Train UK. Koppeling, NSNL, koppeling, NSNL. Je hoort dus allemaal treinen voorbij komen. Doitje baan, Duitse baan. koppeling, de begin van NSNL, ja. Nou, koppeling. we even NSNL. En eigenlijk kom je dan gewoon op de kopniveau 1, NSNL, kopniveau 1, Koppel begin van oriëntatiepunt. Je... Op de website, je hoort het al, begin van oriëntatiepunt, dan weet je eigenlijk al dat je op een website zit. Back, koppeling, home, koppeling, koppeling, NS Mobiel. kopniveau 2, reisadvies, afbeelding, reisplanner, koppeling, begin. verticale lijn, af, vertrektijden. Koppeling, verticale lijn, afbeelding, storingen, nul, koppeling, verticale lijn, afbeelding, nul, Werkzaamheden. koppeling, plus, kies uit favoriete reis, kop van, tekstveld, einde van lijst, daar, tekstveld, nou, hier van kun lies. je dus dubbel op tikken en een station invoeren. Um, dit is dus eigenlijk gewoon de website, een app, waarbij alle websites van de verschillende uh, spoorwegnetten in Europa samen zijn gebracht. En ik heb een reis gepland um, via deze, gisteren in de trein, via deze app. En dat gaat op zich goed. Uh, maar het is gewoon internetten wat je dan aan het doen bent. En niet echt via een app. Dus uh, de voordelen die een app biedt, zoals uh, um, Reisplanner. Uh, Reisplanner Extra. Uh, die voordelen heb je niet met dit appje maar, vind ik hè. Thuisknop. Treinroute. Dat is dus treinroute. Treintijden. Treintijden. Is ook een app die uh, net als uh, een spoorbaan je treintijden kan laten zien. Ik moet zo even een raam dicht doen, want uh, er komt hier een uh, F16 over. Uh, en ja, omdat... Wat ik net al zei, de vertrektijden deel, het vertrektijdendeel van de reisplanner-app nog steeds wel goed werkt. Vind ik deze ook niet zo interessant. Treinroute. station plus. We gaan dus naar station plus HD, zo heet hij officieel. Hepla. Wezig, knop. Oké, okay, ik ga eerst even onderin kijken. Geselecteerd, vertrektijden, dan één van vier... Ik moet zeggen dat wat ik mis in deze app is ook weer um, de mogelijkheid om jouw positie te bepalen. Dus hij ziet niet dat ik hier in Lelystad zit. Planner, top, 2 van 4, storingen, top, 3 van 4, instellingen, top 4 van 4, planner. Voor de techneuten onder ons, uh, in de omschrijving van deze app staat dat hij gebruik maakt van de NS API. Een API is een stukje software... Dat de communicatie, uh, zeg maar, uh, verzorgt tussen uh, het programma en, uh, ja, in dit geval de NS. Dus je mag ervan uitgaan dat als hij gebruik maakt van de NS-API, dat hij net zo up-to-date wordt gehouden als de, rei de reisplanner extra zelf. Planner, top We gaan meteen van vier, naar de planner. Geselecteerd. Planner, top. 2 van 4. Wijzig knop. Favorieten. Reisplanner knop. Geen favorieten, vertrektijden, dat 1 van 4, Geen reisplanner, knop. Ik pak de reisplanner knop, waarom die dat Favorieten dat weet ik knop. niet. Reisplanner, van het harde, via, planner icon remove, knop. Planner icon remove. Um, wat hiermee bedoeld wordt is dat als je een station hebt ingevuld in het VIA-veld, je dat hier weer weg kan halen. Daar, ja, Lelystad centrum. Ik zal je even laten zien, ik ga even iets anders doen. We gaan even het harde. niet het harde doen. Rijksplanner knop. Dus ik heb nu op het vanveld getikt. Stations. Mop knop. Dat is een kaart. Blijkbaar kun je op de kaart, als je kan zien, makkelijk een station aangeven. Maar dat mag Nancy bekijken. Nancy heet dus, als je op station zoekt, vind je hem. Zoek. Zoekveld, apostrof, context. Je kunt dus een zoekveld intikken. Zoek. Zoekveld. Dat gaan we even doen. Zoekveld. Bewerkbaar. Zo. En ik tik even Zwolle in. Hoofdletter zet. Z. zet. Z. Zalbommel. R. Q. Hé hey jongens. E. Hey. W. W. Zwaargestijnde. Zwijndrecht. Zwolle. Oké, okay, ik krijg boven dus uh, al keurig mijn uh, een lijstje met daar. suggesties. Lelystad Centrum. Planner Icon Switch. Vrijdag 17 mei. Keren, planner dus... planner Icon Remove. Knop. Die Planner Icon Remove. Die dus daar... Onder het via-veld stond om uh, uh, de inhoud van het via-veld te verwijderen. Hebben we dus na het naar-veld. Naar. Lelystad Centrum. Planner Icon Switch. Knop. Planner Icon Switch. Dus uh, wissel de van- en naar-stations om. Vrijdag 17 mei. Vertrek. 15.25. Nu. Knop. De nu-knop. Knop. Nu. Vrijdag 17 mei. Vertrek. Geselecteerd. Vrijdag 17 mei. Vertrek. Zet nu knop knop knop knop geselecteerd. Planner vertrek. Reisadvies knop knop oh, knop knop Even knop een knop knop nu knop nu knop nu geselecteerd. Vrijdag 17 mei, planner icon switch. Geselecteerd. Nu, uh, gisteren, knop. Kon ik nog mijn op tijd en dag veranderen? Die knoppen die je hoort, die doen allemaal niks, volgens mij zijn ze erop gekomen. Vertrek, Dat. top. Geselecteerd, storingen, instellingen. Maar het vervelende is dat ik nu ineens dat scherm niet meer open krijg. Zou je altijd zien, het is toch een dag waarop alles tegen zit? Knop. Nu, knop. Geselecteerd. Vrijdag 17 mei, vertrek, geselecteerd. Vrijdag 17 mei, vertrek, 15:30. Nu, knop, knop. Nou, ja, hij doet het niet, jongens. Reisadvies. Knop, knop, knop, knop, knop, knop, knop, knop, knop, Nu, knop, geselecteerd. Nou, vreemd geselecteerd. Planner icon switch. Knop. Ik hou er op nu. Knop. Knop. Het, uh, knop. het proberen te knop. veranderen, want knop. Knop. dat gaat knop. dus niet reisadvies. Knop. lukken. Knop, knop, reisadvies, vertrektijden. Top. Dus dan pakken reisadvies. we maar even het knop. reisadvies. Reisplanner, knop. Advies. Iconstar, knop. Icon refresh, knop. Zwolle. Lelystad centrum. Verniew tom 1528. Je kunt dus refresh, kun je de tijd vernieuwen. Vertrek aankomst. Overstap. Reistijd. Vrijdag 17 mei, 14:55 1526 0031. Geen overstappen. Vrijdag 17 mei, 1515, 15:39 15, 39. 0024. No, no, Joe, je, je kan of er 24 minuten overdoen of 31 minuten. Vrijdag 17 mei. 1525. 1556. 0031. No, no, vrijdag 7, oh, vrijdag Die 17 pak ik mei. Even. Um... Advies. Knop. Res, icon start. Vrijdag 17 mei 2013. Zwolle. Lelystad Centrum. 1525. Zwolle. 1B. Sprinter. MS. 2 tussenstations. 1556 Lelystadcentrum Centrum 1. Je hoort dus mijn, uh, het vertrek is 1B. Aankomst is spoor 1. We hebben twee tussenstations. Toonprijs voor deze reis. E-mail. Knop. SMS. Knop. Vertrektijden. 1 nou, van hier, vier. Ik ben je, de e dus je ziet Toonprijs voor deze reis. Um, 15, 25. Het het Zwolle, resultaat e mailen. NS. Twee tussenstations. Of sms. Ik zal nog even hier op tikken. 1525. 25. Zwolle. 1B Sprint Toonprijs voor deze reis. En hier dus e toonprijs voor deze je niks interessants meer krijgt. We gaan even de prijs doen: Klasse Klasse. Enkele reis. Prijs. 2. Vol tarief. 9,70 euro. 2. 20% korting. 7,80 euro. 2. 40% korting. 5,80 euro. 1. Vol tarief. 16,50 euro. Nou, 1 is dus de klasse en zo. Hij leest wel de hele reeks van uh, informatie die in de tabel staat voor. Maar dat doet de. Reisplanner extra app eigenlijk hetzelfde. Ja, in ieder geval kan ik nu weer even mijn, uh, mijn reis plannen. Alhoewel ik dus, nogmaals, gisteren lukte het me wel om de tijd te veranderen, vandaag niet. Geen idee waarom, maar ik zei al, er zit wel meer tegen. Er um, zullen dus er ongetwijfeld nog meer zijn. En misschien ook nog wel apps die het beter doen dan deze, maar ik ben in ieder geval even gered. Want ik kan in ieder geval even weer mijn reis plannen. Oké, okay. nou, ik uh, sta helemaal open voor opmerkingen, aanmerkingen en noem maar op. Oké okay, Tom, um, ik heb nog geen op- en aanmerkingen gehoord. Maar uh, ik wil graag eventjes dat je nog alle drie een keertje noemt. Ik heb ondertussen gevonden dat die uh, laatste station HD, uh, dat die 89 cent is. Oké, okay, ik had spoorbaan. En deze dus Station Plus HD. En de andere heette Treinroutes. Dat was dus de app die gebruik maakt van uh, de websites van de verschillende... Uh, hoe noem je dat? De, spoor, de spoorvervoerders uh, in Europa. Um, ik weet dat er ooit een app is geweest die in het begintijd van... Uh, toen we met de iPhone begonnen, zo'n twee jaar geleden... Is gemaakt door een aantal studenten. Ik weet alleen niet hoe die heet... Um, ik weet ook niet of die nog toegankelijk is, maar misschien weet iemand nog welke app ik bedoel, want die zou dan ook interessant kunnen zijn, want het duurt wel erg lang voordat de NS uh, dit probleem oplost. Dus ik laat de microfoon even los voor iemand die nog weet hoe die app heette. Ja, nou, ik heb er een die heet Trein, gewoon. Trein, en volgens mij bedoel je die, denk ik. Dat zou maar zo kunnen, maar nu is ook nog interessant, uh, niet alleen dat je een hebt, maar ook of je ermee kunt werken. Nou, ik, ik, volgens mij werkt hij alleen dat je de uh, tijden mee kan zien wanneer een trein vertrekt en wanneer die aankomt. Ik weet niet of je er eigenlijk ook um, een reis mee kan plannen. Dacht ik dacht het wel eigenlijk, maar ik heb dat nooit gedaan. Oké, okay, is er iemand anders die um, een app heeft of ooit een app heeft gebruikt uh, waarmee hij uh, een reis kon plannen? Behalve dan het uh, um, reisplannen extra of natuurlijk 9292? Ja, team. En ik heb even voor aard gekeken, vanaf hier, Ede, kan ik via Arnhem naar Kopenhagen komen om maar één keer over te stappen. Nou, dat is leuk, dan kom je een keer langs. Alleen moet je dan wel een aalborg zijn. Dus ja, Kopenhagen is nog net iets uh, te veel naar het zuiden, of naar het oosten eigenlijk. Maar goed, uh, je zit aardig in de richting dan. Welk, met welk uh, appje doe je dat trouwens? Real team. Reel Team. En die, uh, die kan ik ook gewoon in Nederland in plannen. Ik vind het makkelijk. Je kunt, uh, heeft wat rare knoppen met wat rare namen. Uh, je hebt... Ja, uh, ik zie dat je in dat appje, trein heb je ook een planner. En dan kan je inderdaad van Rotterdam Centraal naar enzovoort invullen volgens mij. Ja, dat kan. Nou, dat is mooi. Dus we hebben uh, naast uh, uh, dat stations plus HD, wat ik had gevonden, nog wat alternatieven. Railteam en trein. Nou, voorlopig zullen we het daar weer even mee moeten doen. Ik vind het jammer, want ik vond dat een S-appje niet alleen goed bedienbaar... ...maar ook nog heel erg snel als het ging om het geven van informatie. Als ik hem vergeleek met bijvoorbeeld 9292... ...dan zag ik eerder in de reisplanner-app de vertragingen dan dat ik die in 9292 zag. Ik heb zelfs een aantal maanden toch hier op stations meegemaakt dat ik eerder op de iPhone zag dat de treinvertraging had... en dat het op de bord op het station stond. Nou, ik, euh, ik hoop dat iedereen hier een beetje weer mee euh, verder kan. Ik laat de microfoon nog even los om euh, iets te roepen over het OV... en dan gaan we verder met het volgende. Ja, ik weer even tussendoor. Um, ik heb inderdaad ook even nou, heel snel gekeken naar uh, welke er wordt gezegd. De en hij zal zeker teamen uitspreken. Um, hij ziet er heel interessant uit. Dus uh, degene die hem gebruikt uh, kijkt er eens naar. Want er wordt ook uh, stations uh, dichtbij enzovoort. Uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Storingen waar je het net over had. Misschien wel het uh, bekijken waard. Nou, dat is mooi. Dat ga ik dan uh, ook zo even doen nog Want uh, het, wat ik net al zei, het is het gisteren gelukt maar vandaag niet meer om een tijd te veranderen en ik wil vaak uh, toch wel uh, vooruit plannen maar goed, dat kan dan eventueel ook nog met de 9292 oké, okay, uh, nog meer mensen over dit onderwerp want anders gaan we nou over naar het volgende oké, okay, ik zit er nog steeds in, dat is mooi um, ja, ik had eigenlijk alleen deze apps voorbereid en ik ben er nu wat snel doorheen gegaan uh, Nens, um, ik had begrepen dat jij nog iets had want we hebben nog tijd voordat we naar de ...vragen en, uh, op en uh, opmerkingen en uh, noem maar op in de chat gaan. Oh, ik dacht dat jij uh, meer had voorbereid dan dit. Maar dat geeft niet. Um, ik kan er vast nog wel eentje uit uh, kiezen. Ik ga even gluren. Ja, wie heeft naar Prismo gekeken? Ja, ik heb naar uh, Prismo gekeken en die had ik inderdaad tegen Nens gezegd, die wilde ik doen. Maar door de problemen die ik hier met mijn pc had, uh, is, ben ik er niet aan toegekomen om ervoor te zorgen dat ik een printje had. Um, wat ik begrijp is dat uh, Prismo je nu ook dirigeert. Met commandos zoals left en uh, right en uh, omhoog en omlaag en uh, vuur, weet ik veel wat allemaal meer. Om uh, ervoor te zorgen dat je, je papiertje goed in beeld is, je A4'tje zodat je een mooie foto kan maken. En hem vervolgens uh, goed kan laten voorlezen. Ik heb wat voorbeelden gezien. En dat zag er best heel aardig uit. Dat zou betekenen dat als dit echt goed werkt. Je geen mal meer nodig hebt om een uh, goede afstand tot uh, je A4'tje te hebben. En dat zou op zich mooi zijn. Uh, ja, Inderdaad, uh, dat had ik dus willen doen. Dat had ik willen laten horen. Um, maar dat gaat... Uh, Denk ik uh, niet lukken. Ik kan hem wel even opstarten met oh, korting. Maar ik vind dat niet zo interessant. Um, als er iemand is die hem al wel heeft uitgeprobeerd, uh, dan mag hij van mij nu even de microfoon hebben. Nou, mijn probleem is dat hij inderdaad netjes uh, wat zegt. Maar hij zegt, ook al heb ik een pagina met goede tekst, zegt hij inv invisible page. En soms krijg ik het voor elkaar, maar niet zo mooi als het als een dingetje wat Joop uh, gemaakt had. Oh, Oh, het is, ik ben bang dat ik er zo weer uit wordt geknikkerd, want alles komt zo verbrokkeld hier binnen. Um, ja, je moet natuurlijk wel misschien het beste je flitser aanzetten. Ik zag dat toen ik het probeerde dat je in je camera komt en dat bij mij de flesje op auto stond. Ik vermoed dat je als je daar op dubbel tikt dat je hem uh, op on of of kunt zetten en waarschijnlijk moet je hem gewoon aanzetten Alwin, heb je dat al geprobeerd? Ja, mij stond ik op auto, nu staat hij op aan, page detection is aan, Stabilization is aan, zie je het? Maar niet zo mooi als van Tom en soms zit je het gewoon niet, dan, dan blijft hij een visible page zeggen. En ik heb het ook wel ergens van iemand anders gelezen die dat had, ik heb een iPhone 4 dus misschien is het gewoon in de camera. Nou, dat zou kunnen. Ik heb ook een iPhone 4. En uh, er is hier wel een iPhone 4S in huis. Dus misschien moet ik het daar nog eens eens uh, een keertje mee proberen. Um, maar voor, voor een velletje papier moet die camera van de 4 toch ook goed genoeg zijn, zou je denken. Dacht ik ook. Ik ga, maar ik ga nog eens spelen. Ik geef het toch niet zo gauw op. Weet je wat misschien handig is? Uh, degene die erg veel van Prismo afwijt, is dus, Joop uh, Sanders. Misschien moet je die een keer uitnodigen, die kan, je, die kan je er echt alles over vertellen over dit soort dingen. Die heeft al uh, ook het nodig op het iPhone voor. hij was er niet zo blij mee met de nieuwe versie Prismo, had ik gezien. Oh ja, dat mic uh, veleboel, dat weet ik wel, maar dat is dus, ligt dus niet aan jou Tom. Dat is hier ook zo, Alvin die valt uh, ook uh, vaak weg. Dus daar, heb ik ook, daar hoor ik ook maar de helft van. Ik weet niet wat het is. Uh, maar uh, misschien dat. Uh, ja, ik weet wel dat uh, Joop Sanders daar uh, echt uh, veel van weet. En die heeft zelfs op het iPhone hem hele teksten uh, laten zien. Hoe die, wat hij die scande. Maar ja, ik, uh, ik vind dat altijd erg subjectieve mensen. Want die, die zien nog wat. En dan gaan ze nog plat op ook. En uh, dat is niet erg. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je het niet ziet, dan moet je het ook kunnen doen. En zo makkelijk werkt het dus. Het werkte niet makkelijk. En het werkt nog steeds niet makkelijk. Tenminste, dat vind ik niet. Ik krijg het ook voor elkaar. Ik heb dezelfde problemen als Alwin. Maar ook ik heb een iPhone 4. Nou, kijk. Misschien. Ja, want ik, ik had uh, zo'nzelfde kaart waarschijnlijk. Die. Uh, even, dan moet ik even wat duidelijker zijn. Job had een, uh, een scan geplaatst van uh, een kaart van uh, Regenfieber. Uh, Regenfieber is een organisatie. Of een uh, bedrijf dat uh, uh, glasvezel aanlegt. En die zijn uh, druk aan de, aan de weg aan het timmeren. Of beter druk de weg, uh, weg aan het opbreken. Want ze zijn overal kabels aan het leggen. En ik heb zo'nzelfde kaart geprobeerd. En bij mij gaat hij alleen maar rare letters lopen sputteren. Ik heb één keer gehad dat hij uh, de, de pagina goed zag. En toen probeerde ik snel uh, te klikken. Maar toen had ik blijkbaar mijn iPhone alweer bewogen. Dus het, is, het, blijft, het blijft gewoon lastig. Oké, okay, nou dat wat betreft uh, Prismo. Ik ga er in ieder geval nog wel even mee spelen. Um, ja, nou dan komen we eigenlijk al, denk ik. Uh, want als ik ga even kijken hoe laat het is. Uh, Tom, ik heb er wel. Ja, ik, ik heb er ondertussen wel een paar gevonden. Misschien kan ik er nog eentje doen. Is goed. Doe, die, doe jij er nog eentje. Dan gaan we daarna gewoon het even hebben over Color C. En, uh, want daar wil ik nog iets over kwijt. En uh, nog wat, wat er verder nog uh, ter tafel komt. Of ter chat komt. Ga je gang, Nens. Uh, wat ik heb gekozen is even het appje uit. Dat is altijd wel handig als je weet waar je uit kan. Nou, Hij is van het uitbureau, dus dat kost geld. Ik bedoel, de uitjes kosten geld. Ehm... Um... Ik ga hem opstarten. Stemt. Het is een, um, een iPhone-appje. Ik heb een iPad, dus hij uh, is hier in verticale stand. Als ik hem open, zie ik. De, uh, dan moet ik even eentje terug. Anna Gendarme Switch open. Maak je keuze terug. Knop. Oké, okay. als ik binnenkom, en dat heb ik nu, uh, hij stond blijkbaar al op Utrecht, gaat hij eerst vragen of hij je locatie mag, aan, uh, uh, mag bepalen. En van daaruit gaat hij zeggen welke regio bij jou in de buurt is. En dan krijg je daar de uitberichtjes van. Um, je, ook als je het niet doet, krijg je wel alle regio's in beeld. En daar sta ik nu. Maak je eh, bericht bezig, alle regio's. Amsterdam, ik heb Amsterdam, knop, Den Haag, knop, Groningen, Groningen Maastricht, Maastricht, Rotterdam, Utrecht. Utrecht. Knop. Dat waren ze, alle grote steden. Tenminste de zes grote steden. Uh, ik kies natuurlijk voor Utrecht. Uitraag in Utrecht, Zwitserland, knop. Ik sta linksbovenin. Uitraag in Utrecht, koptekst. Zoek, knop. Ik kan zoeken. Mei 2013. Hij geeft aan uh, welke maand het is. Calendar Previews knop. Ik kan er, uh, dit is de terugknop. Calendar Next. Knop. De volgende knop. En dan gaat hij per maand lopen. En daaronder... 12 maart, tentoonstelling, Universiteitsmuseum Utrecht, Utrecht, of Kik... Daaronder staan de, de datums 13, 14, 15, 16, 17 en ik zie dat het 17e is, maar dat is echt niet toegankelijk. Dus dat geeft hij, qua voice-over geeft hij dat niet aan. Maar dat is eigenlijk ook nog niet zo belangrijk. Um, zoals je hoort hoor je hier al de maart, of tenminste vanaf maart. Dus dat vind ik ook een beetje raar dat hij daar begint terwijl dat al lang geweest is. Ik loop er doorheen. 27 maart, 20 april, 17 mei, museum. Ja, dit gebeurde mij vanmiddag ook al. Als ik er doorheen loop, soms. gaat hij dus de dingen niet 7, uitspreken. Stadhuis Utrecht, Utrecht, Expositie Schilderij de Vrede van Utrecht in 1713. Dat komt misschien omdat ze nog niet uh, ingeladen zijn, want ik zie daar ook nog niet uh, icoontjes bij. Ik ga even de Expositie Schilderij pakken. Ik dubbeltik erop. Voorstelling, Uitlag in Utrecht, terugknop. En ik kom hier in. Voorstelling. Event location button. Knop. Uh, een uh, knop waarmee ik een kaart tevoorschijn kan toveren. En dan kan ik zien waar precies dit zich afspeelt. Is geen toegankelijke kaart. Voorste Event geselecteerd. Event loopt. Het in Het Utrecht. in Uitraag in, in nou, Hij deed het net beter. Ik weet ook niet waarom hij het nu weer niet voldoet. Maar misschien zoals... Uh, Zip, zip, zip, zip, 17 mei. 2 uit Agenda Utrecht. Terugknop. Zoals Tom zegt, soms zit het mee, hè? Voorstelling, eventlocation. Dat is echt raar. 2 uit Agenda, uit Agenda. Uitgeleg, uit agenda, voorstelling, eventlocation. button. Knop, grondlegger van de gifswaarte Nieuwweef. Ik heb even Joy Division undercover uh, gepakt. Bel nu voor kaartjes. En als ik daar doorheen loop, uh, dan krijg ik daar Bel nu voor kaartjes. Als ik daarop dubbel tik, dan gaat hij direct het uitbureau bellen en kan ik kaartjes bestellen. Alle speeldata knop. Alle speeldata knop krijg ik. Daar kan ik zien uh, waar er nog meer in het land uh, deze zal uh, zijn. Heel dit En ik kan het delen, deze uh, uit. Oké, okay. uh, ik vind dat hij nu opeens een beetje, of een beetje, dat hij iets minder toegankelijk is. Ik weet niet waarom, maar vanmiddag kon ik ook echt uh, horen uh, de straat en de tijd en dat soort dingen meer. En nu opeens gaat hij dat niet doen, dus ja... Ik weet niet of dat ligt aan mijn iPad. Onderin, links, of oh, links. Uh, ja, links. onderin, dan heb je de tabladen zitten, normaal gesproken. Vergeet. Die zitten hier ook. Uitagenda. Ik sta hier op de uitagenda. Uit Eén van vijf. Ik schrijf beetje door. Top. Uitgelicht. Als ik daarop klik, krijg ik uh, een aantal die hun dan uh, yeah, uh, uitlichten. En uh, daar, uh, daar staat hier één van drie, maar daar kan ik weer ook niet doorheen vegen. Mijn tussen. Mijn Top keuze, drie van vijf. Uit de agenda. dat heeft te maken met uh, in de uitagenda, als ik zeg van nou, dit vind ik leuk, kan ik hem aan mijn keuzelijstje toevoegen en dan kan Eén ik hier keuze. in mijn keuze, Top zie van ik dan het overzicht van degene Top die ik Zwitser. zou willen hebben. Locaties. Top 4. Een andere, app, of een andere tabblad, dat is de vierde. Daar is de locatie en daar krijg ik een aantal locaties. Switch, loop, post, het oude comma, hoofdletter, academiegebouw. Nou, je hoort dat dat op alfabetische volgorde staat. Er staat aan de rechterkant weer zo'n tabelindex. Tabelindex, dus dan moet je echt je vinger ook neerzetten aan de linkerkant. En vervolgens kun je met je vinger omhoog of omlaag. Tabelindex, aanpasbaar. Geselecteerd, tabelindex, tabelindex. Apost tabelindex, koppeltek, tabelindex, tabelindex, aanpasbaar, tabelindex, apostroof. Nou, ik weet niet, hoor, hij heeft er echt geen zin in vandaag. Uh, daar kon ik gewoon met de ABC doorheen lopen, maar vervolgens Kom kan aan. ik ook Academie. natuurlijk er doorheen uh, lopen. Of, ik pak even de BATX-theater. Beatrix Theater. Locatie, locatie, locatie, BATX-theater, jaarbeursplein 6a. 3521 Utrecht. 0900 1300 Beatrix. 18 mei. 15. Musical. Beatrix Theater. Utrecht. De Wittgenmermer. meer Top. Er is er een laatste tap. Dat is meer. En daar ja, yes. kan ik op genres zoeken. Kaartverkoop. De kaartverkoop. Dus dan word je direct naar het Utrechts uitbureau gestuurd. En een colofoon. De, dat was de uitagenda. Ik denk dat Tom verdwenen is na mijn uh, saaie verhaal. Nee, hij deed het gewoon weer niet. Dus ik was al aan het zoeken om uh, uh, uh, zeg maar, uh, uh, de microfoon los te gooien. Dus uh, dat lag niet aan jouw saaie verhaal, ben je gek. Nee hoor, uh, het verhaal was duidelijk. Uh, ondertussen heb ik ook die uh, railtime uh, gedownload. En inderdaad, de, er zitten een aantal slecht gelabelde knoppen bij. Maar wat je wel vaker ziet... Is dat je dan een rare knop hoort, zoiets van uh, hupplepup-icon, uh, uh, route, nog wat. En daaronder staat dan in woorden waar je ook op kan klikken: routeplanner. Um, nou, het, gaat nu, het voert nu te ver om hem helemaal uh, verder door te lopen, maar volgens mij ziet hij er best heel redelijk uit. Dat wat uh, de real-time betreft. Oké, okay, mensen nog iets uh, kwijtwillend over uh, de app van Mens? Oké, okay. nou dan gaan we naar het stukje over uh, interessante wetenswaardigheden. Uh, heitjes of weet ik veel wat, van alles en nog wat. En ik doe meteen de aftrap. Uh, er is uh, de afgelopen dagen nogal wat uh, geschreven over de update van ColorSea, weer een van de kleurenapps, kleuren apps Ja, uh, ik heb het al vaker geroepen denk ik hier, ik ben... Op zich is het leuk dat die apps er zijn, maar ik heb er nu een aantal geprobeerd en ik vind ze geen van alle echt betrouwbaar. Als ik het vergelijk, en ik weet wel dat kost extra geld, maar als ik het dus vergelijk met een hardware detector, ik heb dan zelf de Fame, dat is een soort opzek, opzetstuk op de milestone, dan blijven de apps allemaal achter. Um, het hangt heel erg af van de belichting. Het hangt ook heel erg af van de stof. Um, Herman heeft mij daar ook een uitgebreide mail over geschreven en ik ben het eigenlijk gewoon wel met hem eens. dat Ik deel niet het enthousiasme wat ik soms uh, hoor of lees uh, over dit soort apps. Um, en zeker de verbetering van Colorsay die dus nu ook eigen spraak heeft. Dan denk ik van ja dat zou eigenlijk niet echt nodig moeten zijn want hij is toch voice over proef. Maar goed, dat, dat daar gelaten, Ik merk gewoon te veel verschillen... Nog steeds met de echte kleur... Als ik probeer... Met een app als Color C... Of er zijn nog een aantal andere apps... Waarvan mij de naam op dit moment even niet te binnen wil schieten. Ik heb ze allemaal in een map scannen tegenwoordig staan... Dus ik kan ze zo wel even vertellen. Maar ik, ik word niet echt... Ik, ik durf er niet echt op te, op te vertrouwen. Nou... Ik hoef niet per se een hele discussie hierover dit onderwerp nu op dit moment. Want het loopt ook al aardig tegen vieren. Maar ik kan me voorstellen dat iemand daar wel iets over kwijt wil. Uh, dus ik gooi de microfoons toch even los. En toen bleef het stil. Dus of niemand heeft verder uh, uh, een opmerking erover of uh, niemand durft. Dat kan natuurlijk ook. Uh, ik weet niet of dat soort dingen ooit echt helemaal goed worden. Omdat je... En dat is het laatste denk ik dan dat we hier even over moeten zeggen. Als ik kijk naar zo'n apparaatje als de FAME... Dat is een apparaatje waarbij de camera zo gepositioneerd is met de verlichting dat je het apparaat echt tegen de stof kunt aandrukken. Of tegen datgene waar je de kleur van wil weten. Dat betekent dat je ook nooit te maken hebt met strooilichten of andere invloeden van buitenaf die de, die de kleur kunnen veranderen. Maar nogmaals, dat kost wel geld. Ik zie alle mensen verdwijnen. Het <laughs> zal wel door mijn saaie verhaal komen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik kwijt wilde over de, de, de kleurendetectie apps die er zijn. Goed, um, niemand wilde daar verder iets over zeggen... ...maar er is vast nog wel iemand die iets anders heeft meegemaakt van de week... ...op uh, het gebied van iPhones of iPads die iets kwijt wil. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, ik had nog even een vraag. Ik heb een paar dagen geleden een regenmelding uh, gedownload van de App Store. Maar klopt het dat dat programma niet werkt buiten Nederland, België en de Britse eilanden? Dat zou ik niet weten, want ik bevind mij daar niet. Uh, maar als die bij jou niet werkt... Dan werkt hij dus inderdaad niet buiten deze regio. Um, het is wel, ik heb daar nog wel even één opmerking. Ik vind dat hij behoorlijk accuraat is. Maar wat mij opvalt als ik hem uit. Uh, en misschien kan iemand mij vertellen hoe dat zou kunnen. Als ik hem uit de apkiezer gooi, dan denk ik toch dat die ap helemaal niet meer zou mogen draaien. Maar dat op een of andere manier krijg ik toch mijn meldingen. Dus ondanks het feit dat ik nergens zie dat die app actief is of geladen. Hij toch draait. Uh, weet iemand hoe dat kan? Ik weet, ik weet niet hoe dat kan. Maar het klopt wel. Bij mij gebeurt dat ook. Op het moment dat je de melding aanzet blijft hij gewoon draaien. Uh, op de achtergrond inderdaad. Maar ik heb niet gemerkt dat het ten koste gaat van veel batterij. Nee, dat was ook mijn ervaring. En um, je kunt natuurlijk op het moment dat je uh, toch geen melding wilt, kun je hem even starten en dan de, de melding inactief zetten. Uh, een andere oplossing is natuurlijk om hem gewoon... Uh, nou nee, dat is geen echte oplossing. Ik dacht van dan zet je hem in uh, berichtgeving, zet je hem uit. Maar dat, dat is de enige manier waarop ik hem weg uh, krijg. Maar goed, hij, uh, hij doet gewoon wat hij moet doen. En dat wat jij ook zegt Esther, hij... Uh, hij vreet helemaal geen batterijen. Het lijkt mij ook dat het niet extra stroom kost als hij actief blijft. Maar ja, Aad, wat jouw vraag betreft, denk ik dat je dus een app moet zoeken die het ook voor Denemarken doet. Uh, hoe kom jij trouwens uh, aan de informatie dat hij dus in Nederland en België en wel de Britse eilanden werkt? Staat dat ergens? Ja, dat staat ergens in de, in de, in de instellingen. Dus ik neem aan dat het wel klopt. Maar omdat jullie, ik dacht dat jullie vorige week besproken hadden. Dat heb ik begrepen tenminste. Het is dus misschien dat het aan de orde is geweest, dat weet ik niet. Maar het staat ook ergens in die app. Ja. Ik weet het niet meer. Ik heb hem behandeld, maar ik, uh, ik ben ook in de instellingen geweest. Uh, maar ik weet niet of ik daar heb gezien dat hij inderdaad alleen maar voor deze regio is. Maar nou goed, de, uh, het ging ook nog over Rain Alarm. Ik zie dat hij er nu niet is. Um, Roger. Uh, die was heel erg tevreden over uh, Rain Alarm. Uh, Aatje, kan eens even kijken of die wel voor jouw regio uh, werkt. Uh, de app Regenmelding. Nog even. Uh, ik was van het weekend in België. En ik had hem gezet op uh, mij volgen. En hij gaf gewoon de regenmeldingen aan van mijn thuisplaats. Dus volgen deed hij niet naartoe. Oh, nou, dat is niet echt netjes. Um... Ja, nou ik was gisteren in Utrecht en daar klopte het wel, maar ja gisteren regende het bijna overal en bijna constant, dus dan valt het ook heel lastig na te gaan. Um, je zou dan even kunnen kijken of um, bij locatie volgen, of uh, de app ook jouw locatie volgt. Um, ik moet even denken waar dat. In staat, Dat is volgens mij instellingen en dan privacy. Ja, dat kan ik doen. Ik, uh, uh, die andere doet het trouwens wel, Rain Alert. Uh, maar ook niet altijd trouwens. Dus dat, dat, daar was ik eigenlijk ook aan het kijken naar anderen. Maar misschien moet ik gewoon kijken op de Deense markt of daar uh, wat beters is. Dat hier beter past, mogelijk. Ja, ah, ik vind het trouwens helemaal niet erg hoor, als jij een keer nat regent, toch? Nee, jij hebt het al moeilijk genoeg, heb ik begrepen. Dan hangt het hele programma van aan elkaar, dus, of dit hele uur. Nee hoor, wat mij betreft maakt het niet uit. Oké. Okay. Um, zijn er nog meer mensen die uh, iets uh, willen vertellen over de afgelopen week? Nee, ik heb uh, dat niet, maar ik heb wel een vraag aan uh, Nancy. Uh, jij was uh, bezig geweest met Kindle, als ik het goed heb, uh, aan het begin van dit uur. En uh, ik meende vorige week dat je daar een opmerking over maakte. Dat, je, ja, dat jij dacht dat het niet zo toegankelijk was. Uh, ben jij daar nog wat verder mee gekomen? Wat zijn je bevindingen? Uh, ja, je hebt gelijk uh, dat ik dat heb gezegd vorige keer. Um, maar ik sprak voor mijn. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Ik had hem uitgeprobeerd voor, uh, voor de vorige keer al. En toen uh, had ik gekeken. Uh, uh, toen heb ik hem terzijde gelegd omdat uh, ik dacht van ja inderdaad op de, uh, de, de, de website wordt niet zo uh, veel aanbod gedaan van de Nederlandse boeken. En vervolgens kwam die uh, vorige week heel snel uh, ter sprake en toen gooide ik dat eruit en het is uh, heel goed dat je dat zegt want dat wil ik hierbij reactiviseren uh, want dat is niet het geval, hij is heel goed toegankelijk. Uh, ik heb hem voor vandaag ook weer even nagekeken uh, ja, ik kan er wel even een klein dingetje over zeggen. Of ook wel laten horen misschien. Hij doet het goed. Um, de vraag blijft nog steeds of de Nederlandse boeken uh, op de website, hoeveel dat er zijn. In mijn de zoekfunctie, wat ik heb gedaan op de website, vind ik nog steeds dat er weinig zijn. Maar misschien weet iemand anders een, een trefwoord waardoor ik er meer vind. Maar ik heb iets van Dutch of zoiets of Nederlands heb ik gebruikt. Om op de website te kijken of de Nederlandse boeken waren. Um, dus daar komt ook een stukje uh, pc werk bij kijken om even op de, of in ieder geval ik moet zeggen, er komt een stukje website bij kijken om daar in ieder geval je boeken uit te zoeken, om die vervolgens op je Kindle te kunnen lezen. Ik zal even de Kindle aanzetten, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dat bedoel ik, Als ik even de voice-over aanzet. Beginscherm, beweek reel. zoekveld, zoekveld, beweek, wist tekst, reel. Bestes. Ik heb weer een iPad, hè, dat je dat weet um, Ik zit hier al in een boekje, dus ik moet hier even uit Oké, Search. knop, okay. oh, knop. knop. knop. Uh, Ik zit nu in het beginscherm, als het goed is uh, de, Hij begint met een zoekknop linksbovenin Items. Dan heb ik Knop. alle items, dan dus zet hij alle items die ik heb. Als ik ga kijken, dan zie Facility. ik ook dat het boek zijn. Knop. Het is allemaal Engelstalig, hè? Uh, daarom stond hij net ook op Engels. Misschien is het toch Worden. handig om dat toch weer even Engels. op Engels te zetten. Da British English, Nieuwsstand. Stand. New stand. nou daar heb ik helemaal geen uh, Nederlandse dingen bij gevonden bij de nieuwsstand. Stand. Docs. En er zit een Knop. stukje docs in, oftewel uh, documenten vervolgens 365 days of happiness inspirational quotes to live by authors heb Paris. ik wat uh, boeken v gedownload v set. switch to grid view knop hier uh, links uh, ja links onderin vind ik de uh, view dus dan mag ik zeggen of ik hem in weergave wil switch to list view of de lijstweergave wil switch to grid view knop. nou ik vind knop. de lijstweergave handig dus dat doe ik options. Cloud. Dan krijg ik een, uh, een optie waarin staat cloud en device, oftewel eerst cloud. En als ik daarop tik, dan zie ik wat er in mijn cloud te vinden is. En wat er in mijn device te vinden is. Vervolgens kan ik de synchroniseren, de sync-knop. Die zit eigenlijk rechts beneden onder. Als ik daarop tik, dan gaat die synchroniseren met mijn uh, cloud, zeg maar. Sync-finished. Dan heb ik rechtsonderin ook nog wat Bo settings. Wat ik vanmiddag even wilde bekijken, want die boeken spreekt voor zich. Ik zal even een boekje kiezen. Free story Little Bad Wolf and Red Riding Hood from Newfangled Fairy Tales. Totja, Timothy. Menu op, double tap for menu. Once upon a time when I was. Nou, het is eigenlijk hetzelfde principe. Ik doe weer twee vingers naar beneden vegen en hij is, uh, leest vanaf de plek waar hij staat. Ago, my mother read me fairy. Oh. Time ago, my mother read me fairy tales at bedtime. And when she turned the lights out, I would wonder why okay. the posters for a comfortable nights. Menu ik on. Dubbeltik Return met twee book. ving oh nee ik dubbel tik met één vinger en vervolgens krijg ik het menu. Het menu bestaat uit dat er bovenin een uh, een, een hoe noemen we dat een balk tevoorschijn komt een horizontale balk en onderin onderin is de balk. Bak. Yes. 13%. Hoe ver Location ik ben gekomen? 29. In het boek. 13%. Location 29 of 224. En dat ik knop. op bladzijde 20, 29 ben van 224 bladzijden. Linksbovenin home. zit mijn home knop. Dan ga ik weer eigenlijk zeg maar, naar mijn boekenplanken, zoals we dat normaal gesproken noemen. Go-to. Knop. Onder de go-to knop. Go Zie ik eigenlijk de inhoudsopgave en kan ik uh, daardoor heen rennen. Uh, table of table content. Of contents. Ik kan naar de be beginning. beginning gaan. Location. Naar een locatie. En wat summaries. Uh, my notes en marks, dus die kan ik ook maken. Popular highlights. En before, before we go. Nou, er zitten heel wat opties in. Allemaal toegankelijk, dus dat is mooi. Ik er even um, ernaast, zodat ik weer search. kan sluiten. Dan heb ik een zoekekeknop: Free Story Little X-ray. De X-ray, ja, daar heb ik op dubbel getikt. Geselecteerd. Hm. Ik weet niet hey. precies wat het inhoudt. Ik krijg in één keer drie tabbladen: met pagina, hoofdstuk en boek. En vervolgens krijg ik de, de auteur te zien. En dan zie ik een soort tijdbalkje. En ik weet niet wat het precies inhoudt. Dat is een beetje, denk ik, een visuele weergave van hoe, de, hoe het boek is opgebouwd, neem ik aan. Dan. View options. Dan de view options. Ik kan wat letters vergroten. Ik kan de lettertype aanpassen, de achtergrond en dat soort dingetjes meer. Dat vind ik daarop. Sync. Knop. En hier zit ook nog eens een sync-knop. Bookmark. En vervolgens bookmark. zit er ook nog een boekmark. Bookmark. Die je kan boekmarken. Ik ga weer even naar home. Knop. En vervolgens... Knop. Sluit ik hem. Oh, wacht even. Ik sluit hem wel, maar... Wat, ik, wat de Docs betreft, want ik zei al kind boven in all-time's Books, Sense en Docs. Knop. Um, daar staat uh, dat ik mijn documenten die ik zou willen laten... Of die ik in Kindle zou willen... Toevoegen dat ik die moet sturen naar, uh, naar een e-mailadres. Nou, dan staat mijn naam daar plus apenstaatjekindel.com. Dat heb ik vanmiddag geprobeerd, maar ik heb niks zien binnenkomen. Of ik nou het document als een bijlage meestuur of als een e-mail. Ik heb hem nog niet tevoorschijn zien komen. Dus uh, dat een beetje over de kindle. Oké, okay, dankjewel. Uh, nog iemand iets. Uh... Over kwijt willen. Oké, okay, ik ben zo uh, onbeleefd geweest Nens uh, om ondertussen even dat realtime te downloaden en installeren. Ik zei er net al iets over, over die knoppen. Maar wat mij verbaast is dat ik mijn eigen station niet eens kan vinden in de lijst. Het is een behoorlijke lange lijst met heel veel buitenlandse stations lijkt het. Maar nauwelijks Nederlandse uh, stations. Ik zie dat Alwien weg is, dat vind ik jammer. Want die had daar misschien iets meer over kunnen vertellen. Um, ik weet niet of hier nog iemand in de chat zit die uh, Realtime uh, kent en gebruikt. Want dan hoor ik graag waarom stations als Ladystad er niet in staan. Nou het is Realtime volgens mij. R-A-I-L-T-E-A-M. Realtime of Realtime heb ik ook bekeken. En er staan allemaal Belgische stations in. Of dingen waar ik helemaal niks mee kan. Dat klopt. Maar het is volgens mij Realtime. Dus met T-E-A-M. Denk ik tenminste. Dat, dat werkt wel. Oké, okay, goed. Nou, dan, uh, dan zal het hier wel zijn. Want je zag wel wat Nederlandse stations. Maar vrij sumier en zo. Dus uh, nee, oké. Okay, dan uh, kan deze weer uh, verdwijnen. Ja, ik denk dat hij ook weer gelijk heeft. Want uh, ik zie op het kaartje ook voornamelijk uh, Belgische stations. Ze zijn allebei gratis, dus je, je valt er geen bult aan. Nee, dat had ik ook al gezien, dus ik gooi hem uh, weer lekker weg. Oké, okay, uh, is er nog iemand die een vraag heeft of een opmerking? Uh, het heeft met het iPhone uh, gedoe misschien niet zo heel veel te maken, dan wel met opslag. Uh, ik weet helemaal niet of het met een iPhone werkt, dat moet ik allemaal nog bekijken. Uh, we transfer. Dat is een uh, opslagmedium dat... Is ongeveer, ongeveer uh, een beetje wat Dropbox doet. Uh, met enige beperkingen daaraan. Dat je daar geen mappen in kunt zetten. Maar dat je als je echt meerdere files uh, daarin zou willen zetten. Uh, dat je die moet zippen. Dat je dan kunt downloaden. De veiligheid daarvan is uh, toch iets groter. Uh, wordt gegarandeerd door uh, access for all. Dus de rotzooi staat niet in Amerika. Eh. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb met Dropbox al wel wat problemen gehad. Dus ik... Uh, het medium is wel makkelijk en het is wel flexibel, maar uh, veilig, nul, niks. Nou, ik had wel van WeTransfer gehoord, maar er nog nooit mee geëxperimenteerd. Is er iemand anders die weet of dat... Uh, ook? Uh, heb je al in de App Store gezocht op WeTransfer, Herman? Nee, ik heb het niet gedaan. Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Ik, uh, een, een, een vriend van mij die kwam er aan en... Uh, die, uh, ja, daar ga ik zondag wat verder mee. Uh, en dan kijken uh, of het, of het wat, wat voor mij is. Uh, wat ook wel interessant van WeTransfer is dat je opslagcapaciteit daar uh, ook, even kijken, 5 gig is. En bij Dropbox 2.2, althans als je de gratis versie wilt aanhouden. Dus, uh, maar ik ga er uh, wat meer van, uh, van weten zondag en dan uh, wat uitgebreider naar kijken. Ik ken... Uh, misschien, we transfer is toch ook gewoon grote bestanden overzetten? Of haal ik ze door de war? Uh... Ja, we transfer is inderdaad grote bestanden overzetten. Alleen je kunt niet uh, bijvoorbeeld een map erin zetten. Dus uh, als je meerdere bestanden in zo'n uh, ding wil zetten, dan is het het beste dat je dat uh, inpakt. Anders dan uh, gaat dat niet goed. Oké, okay, dan heb ik daar wel eens naar gekeken. WeTransfer was in de toegankelijkheid niet toegankelijk. Dan heb ik inderdaad gezocht naar een alternatief. En toen kwam ik uit bij mijnbestand.nl. En daar stuur ik af en toe ook zeker Tom wel eens de podcast naartoe. En dat werkt prima en is toegankelijk. WeTransfer is ook toegankelijk. Alleen moet je Firefox gebruiken omdat je anders een paar links mist. Ik heb er ook naar gekeken, het lijkt heel veel op SendSpace en uh, die andere. Uh, je hebt van die Amerikaanse sites heb je ook die, uh, waar je grote bestanden kan overbrengen. Van één gebruiker naar de andere. Als je een bestand upload naar uh, WeTransfer, krijg je denk ik een link die je moet sturen aan degene voor wie het bestand bedoeld is. En die kan het dan uh, met die link binnenhalen. Oké, okay, hartstikke fijn. Nou Herman, hier kun je vast wel weer even mee verder. Ik ben benieuwd wat jij tegen gaat komen zondag. Je krijgt geen link, je krijgt een downloadknop en die is niet te zien. Dat is het probleem met WeTransfer. Oké, okay, dat wist ik nog niet. Nou, Dan uh, wordt het toch lastig. Ja, nou nogmaals, zoals ik al zei, mijnbestand.nl doet het prima. Overigens, die, die railteam, toch nog even, is heel interessant. Ik kan hier uh, reisboeken ook, uh, of niet boeken, uh, plannen van uh, Aalborg, waar ik woon, naar Kopenhagen... En, en het ziet eruit dat je die dus ook buiten Nederland uh, in andere landen dus goed kan gebruiken. Oké, okay, um, ik zit even ondertussen, uh, zie ik dat uh, Esther iets chat en die heeft het ook al voor shared. Dus uh, cijfer 4 en dan shared. Um, dat schijnt uh, uh, goed te zijn en ook toegankelijk en ook een, uh, een iPhone app. Uh, Esther, uh, is de iPhone app dus ook toegankelijk, begrijp ik dat goed? Ja, uh, helaas uh, gaan we je niet horen. Probeer het nog één keer en anders dan gaan we gewoon even volgen naar het volgende. Ja hoor, dat klopt. Hij is toegankelijk, de iPhone-app. Uh, wat wel zo is, is dat je op internet eventueel mappen uh, moet aanmaken om, uh, om echt te delen. Uh, terwijl uh, via de iPhone-app je alleen per bestand kan delen. Maar ook weer, al je foto's kunnen automatisch uh, binnengetrokken worden op je iPhone. Um, en, en ja, je kunt alle bestanden die je wil delen. Ik ben uh, erg enthousiast, Tim. Oké, okay, dankjewel. voor shared Nou, we gaan het uh, meenemen en misschien uh, kunnen we er hier een keer aandacht aan besteden. Oké, okay, dankjewel. Oh, nog meer. Ik ben bezig met HBO. HBO wordt het ook wel genoemd. Het is een... Service waarmee je films en series kunt kijken en er is een iPad en iPhone app voor, maar ik kom nog niet helemaal, zoals ik graag zou willen, UPC Access for All, glashard, KPN, voor de van thuis ondersteunen dit. ik ben benieuwd of er mensen zijn hier die hem al gebruiken en enthousiast zijn. Um, als dat zo is, moet ik gewoon wat, uh, wat meer tijd Nou, het blijft stil echt bed, dus blijkbaar ben je op dit moment de enige. Uh, ja, je zou het gewoon even in het forum kunnen posten, want daar uh, heb je natuurlijk wat meer respons dan hier. Ja Esther, we hebben gehoord uh, wat je zei, tenminste uh, als dat verhaal is over voorchat en dat jij er tevreden mee bent. Sorry, dat was, uh, <laughs> dat was Esther via de chat. Oké, okay, ja, zo zit ik zelf ook met uh, UPC um, te kijken naar uh, de Horizon app, als ik het goed zeg. Dan hoor ik ook dat uh, uh, de mensen hier in mijn omgeving ook niet blij zijn met uh, het uh, hardwareapparaat dat je erbij krijgt. Dus voorlopig ga ik nog niet uh, dit soort dingen doen. Maar uh, ja, dat gaan we wel steeds meer krijgen. En dan kun je dus ook tv kijken in huis via je iPhone of je iPad. En Ik weet dat er ook een Ziggo app is. Ik heb geen idee of die toegankelijk is. Ik weet niet of er iemand hier is die de uh, Ziggo, die digitale tv van Ziggo heeft en ook de app gebruikt. De webTV van Access 4 All is wel toegankelijk. Die heeft 30 zenders waar je bij kan. Dus dat gaat goed. HBO is een aparte aanvullende dienst. Die je op je iPhone of iPad of iets anders kan zitten. En waarmee je dan zoals gezegd films en series kan kijken. En ik hoor inderdaad meer mensen die Horizon van UPC niet toegankelijke. Oké, okay. nou dan gaan we in ieder geval nog even ook naar die Ziggo web een keer kijken. Uh, want ik weet nog wel iemand die hem wel heeft. Oké okay, mensen, we gaan naar de valreep. Uh, is er nog iemand die iets heeft voor de valreep? Eenmaal, andermaal. Oké, okay, dan gaan we weer van boord. Uh, nou, nogmaals mijn excuses voor het rommelige vragenuur. Uh, maar goed, dat moet ook kunnen, vind ik. Uh, in ieder geval wil ik jullie toch bedanken dat jullie er waren. Um, en wat mij betreft, tot volgende week vrijdag. Gegroet en een goed weekend.